Regeringspartij Vienna Veel vale houdt rekening met fors verlies. Veel kiezers hebben de partij de rug toegekeerd omdat ze Vienna Veel vale verantwoordelijk houden voor de economische problemen in Ierland. Het weer het wordt een grijze en natte dag, maximaal vanmiddag rond 10 graden. Ook morgen bewolkt met af en toe regen en een paar graden kouder. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het vierde uur alweer van onze uitzending deze week. We zitten lekkere tempo in deze heerlijke radioreis straks tussen zes en zeven. De hekkensluiter van Nachtvluchten in actie, Aris Jan van Eck. Hij zet zich onvermoeibaar in voor de werving van donoren. Zelf heeft hij een niertransplantatie ondergaan. In dit uur bevlogenheid van heel andere orde. En helaas is aan dat leven vol politieke betrokkenheid... vorig jaar een vroegtijdig einde gekomen. Hans Dijkstal geboren op 28 februari 1943. Ik heb in dit uur een compilatie gemaakt... van verschillende interviews met Hans Dijkstal. Straks een bijdrage van de Icon. En we beginnen met een aflevering van Anders Denkenden van Caro RKK uit 2006. En daarin is Gerard Klaassen in gesprek... Met de politicus en voormalig fractievoorzitter in de Tweede Kamer van de VVD. die na een langdurig ziekbed in mei 2010 overleed. Aanstaande maandag zou Hans Dijkstal 68 jaar geworden zijn. Luistert u naar Andersdenkenden. Hans Dijkstal oud-politicus, oud-minister van Binnenlandse Zaken... oud-politiek leider van de VVD, ontplooiingsliberaal... pamfletist van één land, één samenleving deze week. Levensbeschouwing? Ja, ik vind, ik vind die eerste zin wel erg mooi, Dankjewel. Maar over de levensbeschouwing... Uh, mijn moeder een beetje protestants, mijn vader een beetje katholiek... ik naar een tweede vrijzinnig christelijk lyceum in Den Haag... en daar is heel veel met me gebeurd. Ik ben in de eerste plaats atheïst. Echt dat eerst. Maar ik ben wel een vrijzinnig liberaal. En dat heb ik beide aan die school te danken. Ja, dan word je al snel ontplooiingsliberaal. Ja, dat is een hele logisch gevolg als je op die manier in je, in je levensovertuiging zit. Ja. Het is een ontwikkeling in je eigen denken. Je probeert na te denken over hoe sta ik in de wereld. Wat is die wereld? Uh, heel veel op school ook over gekregen. Ja. Ik bedoel, Wat dat betreft is het echt een fantastische schooltijd gehad. Ook inhoudelijk. En dan uiteindelijk kom je op die ene vraag... Geloof ik of geloof ik niet. Is er iets of is er niet? Ja, ja, ja. U zegt een heel klein beetje katholiek te zijn. Werpt u de blik ook nog naar Rome, naar Benedictus XVI? Bijvoorbeeld, ik werp de blik absoluut niet naar Benedictus XVI. <laughs> ik, ik vind wel, je, je moet het volgen omdat het relevant is. Maar ik, ik, ik denk wel vaker na over Rome dan vroeger, omdat ik niet precies weet waarom wij wel accepteren dat de katholieken in dit land menen dat hun leider ook in Rome zit. En van de moslims niet kunnen aanvaarden dat hun leider ook ergens anders zou kunnen zitten. En heeft u daar ook een antwoord op? Het antwoord is, is dat als je de grondwet serieus neemt, artikel 1 en het artikel van de vrijheid van godsdienst, dan dien je dat beide langs dezelfde weg te beoordelen. Ik, ik vroeg me dat allemaal af, Hans Dijkstel, waar u tijd voor heeft. Want u bent vooral deze dagen pamfletist. Met een, een stuk of zes, zeven andere oud-politici... is daar een pamflet naar buiten gekomen onder de naam. Een manifest eigenlijk. één land, één samenleving. En daarin werpen nu al mensen als Jan Terlauw. Jos van de Tineke Lodders, en nog een paar Mohammed Rabai... zich tegen het kabinetsbeleid en, en eigenlijk de verharding van de samenleving... zeker op het vlak van vreemdelingenbeleid. Ja, u zegt het goed. Als je dat pamflet goed leest, het manifest goed leest... Dan zie Zit er zit daar zeker kritiek in op de politiek het kabinet... maar evenzeer op de samenleving, omdat wij menen te constateren... dat we langs de weg van wat harder aanpakken, sancties en stevige taal... Uh, in de samenleving zien dat spanningen toenemen, dat onderling wantrouwen toeneemt... en dat iets wat toch altijd een, een kenmerk van Nederland is geweest... tolerantie in termen van enig vertrouwen schenken, enig respect tonen... dat we dat een beetje aan het kwijtraken zijn. U, u zegt het zo, we moeten de krachten bundelen. Doen we niets, dan dreigen er grote conflicten en botsingen... Die waren daar eigenlijk al in uw tijd. Nee, dat, dat, dat, ik geloof toch dat een kenmerk van Nederland... Het is allemaal relatief. Natuurlijk hebben wij problemen. We hebben ook problemen nu in Nederland die we moeten aanpakken. Maar ik geloof toch dat door de, door de jaren heen... wij minder dan ook in de landen om ons heen... met rassarellen hebben te, uh, te maken gehad... en dat groepen echt tegenover elkaar komen te staan. Wij zien nu dat groepen wel meer tegenover elkaar komen te staan, wordt erg wij en zij denken uh, aan beide kanten. De groepen in Nederland, nee, als ik dat nog een keer mag zeggen... die zeggen, ja, we moeten toch oppassen met die moslims. Dat zijn toch te potentiële terroristen en alles wat erbij zit. Maar andersom ook. Zwarte mensen in Amsterdam die zeggen... wij willen niks meer met witte mensen te maken hebben. Dat is niet goed. Ja. Um, uw bezwaren, dus ook die van u, die richten zich zowel tegen de maatregelen... van bijvoorbeeld het kabinet Balkenende als de toon van dat kabinet. Wat doet u dan op? Ja, de maatregelen, dat, de, de, daar zijn we voorzichtig mee geweest. omdat je daar, ik bedoel, Er zijn allerlei uh, onderdelen van het beleid. Het ene kun je wat meer voor zijn en het andere wat meer uh, tegen. Het is toch misschien vooral de houding die we af en toe aantreffen... waarin met stevig geworden wordt gezegd En we zullen dat stevig en hard aanpakken. Je niet realiseren dat als je het over een klein probleem hebt van een aantal mensen... je niet de hele groep voortdurend kunt stigmatiseren in een zekere zin. En dat gebeurt. Datum is dan eigenlijk 11 september 2001. En daarna de mooi dan op Fortuin en Van Gogh. Daarmee, zo zeggen de manifestschrijvers, is ook het gedrag veranderd. En dat uitzicht onder meer in animositeit, in fysiek geweld en vernederingen jegens immigranten in het algemeen. En moslims in het bijzonder. Ja, maar er zit misschien nog één schakel tussen. Ik zelf denk inderdaad dat die 11 september een ongelooflijke belangrijke gebeurtenis is geweest. die veel meer invloed heeft gehad dan we toen wellicht ook dachten. En dat dat misschien ook voor een deel heeft mogelijk gemaakt dat Fortuin zijn ontwikkeling had. Um, maar dat er vanaf dat moment het populisme in de politiek geslopen is, maar dat ook de emoties op de televisie grenzeloos konden worden geëtaleerd. En de vraag is niet of juist daardoor je voeding geeft aan toch vrij primaire sentimenten in zo'n samenleving, die leiden tot veel meer uh, grofheden. Ik, we leven in een samenleving waarin het geschreven en het gesproken wordt in hoog tempo terrein verliest en beeld onze samenleving domineert. Een beeld is veelal televisie, soms ook internet. En, dat, uh, en dan zien we allerlei processen van hypes en emoties waarin niet zozeer de, de, de journalisten schuldig zijn. Nou ja, we zitten allemaal met het onvermogen om daarmee om te gaan. Ook de politici. Ja, ik zeg het omdat ik me u kan herinneren tijdens dat verkiezingsdebat in 2002 met Pim Fortuyn. Dat was dat uh, vreselijke gebeuren met Henny Huisman. Dat was uw politieke dal, zou je kunnen zeggen. En ik zag u denken, waar ben ik in vredesnaam in terechtgekomen? Uh, is dit nog wel politiek en is dit nog wel een serieuze campagne? Ja, het is heel terecht dat u dat zegt. Ik had dat gevoel toen heel sterk dat dit niet kan. Ik heb met ik... u te doen ook. Ja, dat is heel sympathiek. Zat, ja. Ik kon er ook niet meer weg. Ik heb dat overigens nog overwogen, weglopen, maar dat heeft ook weer nadelen. Maar u heeft voorkomen gelijk. Dat, daar zijn voor mij een, de, de, een aantal stations gepasseerd... maar wanneer ik zeg, ja, wat hier gebeurt, dat, mo dat moeten we niet willen. Het zo vermengen van het, uh, informatie en je democratie met het entertainment... en dat niemand meer weet waar het eigenlijk allemaal over gaat... dat is, uh, dat is niet goed. We moeten daar uh, niet meer aan mee doen. Terug, al naar het manifest Eén land, één samenleving. U schrijft met uw mede collega's dat het resultaat van dit immigrantenbeleid, vreemdelingenbeleid, is een verdeeld Nederland. En u betreurt het met name dat dat oude minderhedenbeleid... Uh, in, in een dusdanig klimaat uh, volledig heeft afgedaan. Om één zin uit dit manifest te citeren... het rijk, gemeenten en provincies... maatschappelijke, politieke en beginnende en de kerken... werkten in dat beleid samen in de verwachting... dat de problemen van ontworteling uit de oude omgeving... en aanpassing aan de nieuwe op den duur te overwinnen waren. Dat is niet meer. Kijk, er zitten hier meerdere elementen in. Laat ik vooropstellen dat het natuurlijk niet zo is... dat het beleid vroeger allemaal in alle opzichten goed was. Je mag best kritiek hebben op, op beleid toen, dat vanzelfsprekend. Maar er is één essentieel verschil tussen toen en nu. Toen was er binnen de politiek, maar ook maatschappelijk... toch een zekere overeenstemming op met welke waarden... zou ik bijna willen zeggen, je met dit vraagstuk omgaat. Het heeft bijvoorbeeld geleid, ook met de rol van de kerken... naar een grote verklaring die op de tweede etage van de Tweede kamer. Hangt waarin al deze organisaties, kerken, werkgevers, werknemers, politieke partijen, gezamenlijk verklaren: wij willen geen discriminatie in dit land. Dat is een heel belangrijk signaal. Dat hoor je de laatste tijd veel te weinig. Dit is een manifest met een oproep. Hoe concreet gaat die worden? Kan die worden? Ja, wat oh ben ik blij dat u, dat u aan mij vraagt. Want we maken die dingen met elkaar, dat ding natuurlijk omdat we hopen dat het een. Effect heeft dat het invloed heeft, dat het mensen aan het denken zet en dat ook politici, maar ook anderen zeggen: ja, nou, misschien moeten we toch waar weer wat meer naar die kant toe. En als je dat wil doen, dan, dan wil je graag dat er ook kracht achter komt. Dus wij nodigen, we hebben ook op de persconferentie, iedereen uitgenodigd. Lees het en ondersteun het. Vraag ik ook aan u. Lees het en ondersteun het. En wij doen dat ook met een website www.eenlandeensamenleving.nl 1land Eensamenleving.nl op campagne hiermee. Lees het en als je het ermee eens bent, laat het weten en teken het. Laten nou, we het toch even over campagne hebben, Hans Dijkstra, we kunnen er niet omheen. Verdonk versus Rutte. U vindt het maar niks eigenlijk, hè? Nee, en om behoorlijk principiële redenen. Het gaat mij helemaal niet om de persoon. Want u vergeet nog de derde, mevrouw Van Vinden Voor ja, de mensen die het niet, helemaal niet weten, het gaat hier om uh, het aanwijzen onder 24.000 VVD-leden. Daar gaat het immers om, niet om een buitenwacht van faal of zeil. van een politieke lijsttrekker, degene die de lijst gaat uh, voeren voor de verkiezingen van 2007. Ja. En ik heb er drie bezwaren tegen. Zoals dat nu gaat. In de eerste plaats, een, in, voor politieke partijen vind ik eigenlijk onaanvaardbare volgorde. Zouden niet beter zijn geweest dat die VVD eerst met elkaar bespreekt wat vinden we eigenlijk wat is onze positie als liberalen wat is ons antwoord op de grote vraagstukken en dat in een verkiezingsprogramma neerleggen en dan een leider kiezen die met dat programma van de leden gaat nee wij draaien dat om we gaan eerst leiders kiezen dat programma komt over een half jaar dat is een geen goede volgorde in de tweede plaats zijn we in een soort idols-achtig programma uh, terechtgekomen wat ik wat ik echt voor politieke partijen uh, niet goed vind en in de derde plaats, dat is een beetje kritiek, ook op mevrouw Verdonk heb. Is het nou nodig om in de bouwrij met een heel campagneteam en de hele show eromheen, en radio en televisie 24.000 leden van de VVD ja. te benaderen. Nog even terug naar het manifest Één Land, één samenleving. Hier worden de schotten tussen politieke partijen volledig doorbroken op dit hele behoorlijke onderwerp. En dat kan een rol spelen bij de komende verkiezingen. Ja, nou dat zouden wij zeer wensen. Het is precies zoals u het zegt. Ik bedoel, hier, uh, hier, tussen deze partijen zijn er nog allerlei andere grote verschillen. Het is, we zijn niet allemaal hetzelfde. Ik heb veel bezwaren tegen GroenLinks en de PvdA op allerlei onderwerpen. Maar op dit onderwerp, als wij daar overeenstemming over kunnen krijgen in het land... dan werkt dat ook zeker door naar de politiek en naar een nieuwe coalitie en een nieuw regeringsbeleid. Het is opvallend om u echt te zien in een rol die u ongetwijfeld ligt, die van zamendunder, uh, hè? Ja, omdat, nou ja, dat is, iets, dat is een notie die heb ik echt al heel lang. Ik heb hem uit mijn sport. Dat als je echt een team hebt, dan scoor je beter dan wanneer de, de, de groep niet een team is. Ik heb het uit mijn werk, ik heb het uit de fractie waar ik in heb gezeten. En ik ben er vast van overtuigd dat door samenwerken je meer resultaat hebt dan door een harde polarisatie. Ja, toch heb ik de sterke indruk dat u teleurgesteld uit de, de, de actieve politiek vertrokken bent. Nee, dat is eigenlijk niet zo. Uh, althans niet voor mijzelf. Ik heb een fantastische politieke carrière door mogen maken. En zelfs dat bizarre jaar, want ik ben wel in een hele rare situaties... vanzelf geraakt, daar denk ik toch, toch niet eens met zoveel wrok over terug. Integendeel, ik heb heel veel geleerd met uitzondering van die moord op Fortuin. Want die, dat, was dan, dat is ook van zo'n impact geweest. Dat, dat laat niemand meer los. Als ik een beetje teleurgesteld ben, dat ben ik wel... dan is het in de snelheid waarmee een paar essentiële begrippen... als de essentiële beginselen van de rechtsstaat... Of waar we het net over hebben gehad, hoe ga je met die integratievraagstuk, hoe snel dat door de goot gaat. Daar ben ik teleurgesteld over. En daarom dat ik daar nog iets aan probeer te doen. De laatste vraag ons het lijst, al op het moment dat wij dit uitzenden. Zondag, uh, twee uur. Ik vraag mij ineens af, staat u dan niet zelf gewoon met uh, grimpen aan... voor de marathon van Rotterdam? Dus u kunt dit niet horen. Nee, ik heb vanmorgen om 11 uur mijn laatste oefenwedstrijd gespeeld... voor de softbalcompetitie, want ik speel nog competitie softbal. En volgende week in het weekend zult u mij zien bij de Nationale Sportweek... als een oudere die ook nog steeds balsporten doet. Ja. En wat doet u dan met uw marathon voor Rotterdam? Ja, je kan niet overal tegelijk zijn, dus daar moet ik op televisie naar kijken. U heeft gelijk. Veel succes met het Manifest. Eén land, één samenleving, waarvan de website luiden zijn u? Als Alsdags dan. Dank je wel. Hans Dijkstal hoorde u in een bijdrage van CARO RKK uit 2006. Gerard Klaassen was in gesprek met hem. Tegenwoordig duurt dat interviewprogramma gewoon lekker een heel uur te beluisteren op zondagavond om 11 uur op Radio 5. Dit is Radio 1. En we gaan bij nachtvluchten verder met de compilatie van Hans Dijkstal. In de volgende bijdrage van de Icon uit 2008... is Wito Oost in gesprek met hem in de serie Brieven aan mijn jongere ik. Daarin schrijven prominente Nederlanders een brief aan zichzelf... toen zij nog jong en onbedorven waren. Het is 27 juli 2008. Hans Dijkstal en Wito Oost in De Andere Wereld. Vergeet niet van het leven en van de liefde te genieten. Je herinnert je het Latijnse gezegde, carpe diem. Welke dromen werden er gedroomd? Welke idealen nagestreefd? Of is alles toch anders gelopen? Nou, daar, laten we daar beginnen u teleur te stellen. Geen enkele verwachting, geen enkele droom. Het is een zeker toeval geweest. Brieven aan mijn jongere ik. Heeft het leven gebracht wat er vroeger van werd verwacht, Hans Dijkstal. <tog> En misschien staat dat wel in die geschiedenis. Hij verloor, maar hij had niet ongelijk. Dat is toch een mooie zin. <laughs> ja, ja. Hans Dijkstal wordt in 1943 geboren in Port Said in Egypte. Zijn vader is daar directeur van een scheepvaartmaatschappij. Hans is vijf jaar oud als het gezin Dijkstal zich in Den Haag vestigt tegen de duinen aan. Na een zorgeloze jeugd- en schooltijd gaat hij in Amsterdam rechten studeren... en wordt lid van de Liberale Studentenvereniging. Het liberalisme zou zijn leven gaan beheersen. Dijkstal schopt het van kamerlid tot politiek leider van de VVD. De verkiezingen van 2002 moeten zijn hoogtepunt gaan worden. Of hij, of Melkert, is de gedoodverfde premier. Het loopt anders en Dijkstal moet het veld ruimen. Hem wordt alom verweten te soft te zijn in het vreemdelingendebat... In 2004 maakt Dijkstals zijn opvolger Josias van Aertsen uit... voor Il Capo, de maffia-leider, en legt een verband tussen het beleid van minister Rita Verdonk... van Integratiebeleid en de invoering van de Jodenster. Na deze aanvaring is Dijkstals rol binnen de VVD definitief uitgespeeld. Anno 2008 is Hans Dijkstal lid van allerhande commissies en toezichtsorganen... zoals de Commissie Dijkstal die advies uitbrengt over de topinkomens in de publieke sector. Wito Oost spreekt met de 65-jarige Hans Dijkstal over de Hans Dijkstal van 21. Locatie? Een strandtent op een paar minuten lopen van het huis waar Dijkstal opgroeide... met uitzicht op de Noordzee. Hé, hoor. We moeten uitkijken dat we niet uh, bemodderd worden. Hij verdedigt mezelf wel. Hij verdedigt zichzelf. Dat mag, moet je ook doen. Heel goed. Ja. Tegen moddergooiers. Ja, van die vervelende jongetjes die op het strand modder naar meisjes gooien. Dat heeft ze natuurlijk nooit gedaan. Nooit! Nooit! Nee, ik vrees dat ik dat ook gedaan heb. Ja, ja. ja dat moet je ook allemaal leren. Je moet het eerst doen voordat ze je kunnen leren dat je het niet moet doen. Ja, dat is een wijsheid niet. Ja. Beste Hans, vermoedelijk ben ik net iets te laat met mijn brief. Je hebt inmiddels je oproep voor de dienstplicht gehad. Het is jammer dat je je rechtenstudie in Amsterdam moet afbreken. Ik weet wel hoe dat gekomen is. Amsterdam is natuurlijk een fantastische stad om in te leven. En je bent wellicht te veel met je jazzmuziek en je bent bezig geweest. Bovendien heeft je besluit om te gaan figureren bij Toneelgroep Centrum verstrekkende gevolgen gehad. Met name de honderd voorstellingen van Nathan de Wijze... met Guus Hermes en Anne Hazekamp in de hoofdrollen door het hele land... hebben je je studietijd doen verspelen. We zitten hier in een uh, strandtent tussen ja. Kijkduin en Scheveningen. Um, en in die strandtent is een afgesloten ruimte die voor uh, het toneel wordt gebruikt. Ja. Hier staat ook een, een podium. Ja. Weet u nog wat u bij dat figureren moest doen en of zeggen. Ja, ik weet het nogal allemaal precies. Maar precies wel aardig om ook te vertellen hoe we daar gekomen zijn aan het figureren. Ja. Uh, er is een bekend café hier op de hoek van de uh, Weteringschans en de Vijzelstraat. En uh, met twee andere vrienden waren wij s'avonds moe van het studeren... zaten wij bijeen om dan een glaasje te drinken. Zij pils en ik cola. Maar dat café werd ook gefrequenteerd door... Uh, drinkt u niet? Nee, ik heb nooit gedronken. Dat vanaf toen niet en nu niet. Dat is een toeval. Uh, dat is geen toeval. Nou ja, ik heb het toen niet gedronken omdat ik het niet lekker vond. En sindsdien vind ik het niet lekker en heb ik het niet gedronken. Het is eigenlijk betrekkelijk eenvoudig, niks principieels. Niks hoogdravends. Ik, dus, ik, ik ben natuurlijk iets jonger dan ja. u. De jongeren in mijn tijd die moesten dat allemaal proberen. Ja, dat moesten ze wel eens ook. Maar ik had toen een soort eigenwijze dat niet heb gedaan. En sindsdien ben ik een expert op het terrein van Cola Light. <lacht> <lacht> maar goed, hoe het ook zijn. Uh, in het café kwamen ook moe van het toneelspelen... Piet Reumer en Leen Jongenwaard. Nou, Piet Reumer zul je nog kennen. Ja. Leen Jongenwaard is helaas overleden. En dat waren twee acteurs die bij het toneelgroep Centrum werkten. En uh, we hadden elke avond dolle pret en grapjes en zo. En toen op een gegeven moment hadden ze figuranten nodig. En toen vonden wij met z'n drieën... We waren met uh, drieën met z'n drieën... Het volstrekt normaal dat wij die figuranten zouden worden. En zo is het gekomen. Want um, u zegt u weet nog wat u moest doen... En zeggen. Ja. Zullen, we, maar, zullen we dat even ja. doen op het podium hier? Nee, dat kan hier niet. Aan zeggen moesten we niks, want wij waren slechts figuranten. En uh, dat na de wijze is een uh, dramatisch stuk. Ja. Dat gaat over de grote vragen des levens. En dat speelde zich af in, in, in, in, uh, in Palestina, in het Midden-Oosten. Ja. Uh, en uh, wij waren slechts soldaten op de muur. Dus wij stonden permanent in de coulissen om af en toe op die muur te gaan staan. En dan stonden we er en dan moesten we er weer af. En eh, dat kan hier niet nagedaan worden, want er is geen muur. Er is geen sultan waar we omheen kunnen staan. Maar als je nou voorstelt op dit brede toneel dat daar de sultan zit, daar achter de muur. En dan stonden wij er op die muur en dan gingen we er weer af. En we hadden maskers op. Dus niemand heeft geweten dat wij het waren. De muur van Jeruzalem. Ja. Is dat, Denk niet ik. Erg? Is dat niet erg dat niemand geweten heeft dat u daar stond? Ja, kijk, wij vonden dat al prachtig. En als dan de voorstelling af was uh, gelopen... we moesten allemaal naar de bus weer terug, naar Amsterdam. Dan ging dus Guus Hermers en dan Hazekamp liepen de, de, de, de artiestenuitgang uit. En wij ook. En wij gaven net zo hard handtekeningen als zij. <lacht> <lacht> nee, dat zijn een hele succesvolle <lacht> artistieke carrière toen. Succesvolle figuranten. <lacht> ja. Precies. Maar heel leuk natuurlijk. En vooral dat door het hele land, hè. Het waren echt alle, alle theaters van het land die afgereisd werden. Mm -hmm. Moest je ochtends om 11 uur bij de Stadsschouwburg in Amsterdam zijn... daar stond de bus klaar om nu weer naar Appingedam te gaan. Dus je heeft heel Nederland leren kennen? Heel Nederland leren kennen. Ja. Nee, dat was heel leuk. Ja, dat stuk, Nathan der Wijze: uh, geschreven door ja. Gotthold Efraim Evra Lessing... Ja. Gotthold Efraim Lessing... Mooi hoor. Ja, een Duitse schrijver. Het ja. is in 1779. Ja, Je weet nu al veel schrijven. meer dan ik ooit geweten van het <laughs> stuk. Ga verder. Maar u weet vast nog wat er zo belangrijk was in dat stuk. Ja, het ging over de jood. Uh, dat, uh, dat herinner ik me nog. Ik weet eigenlijk niet eens meer precies hoe, hoe de verhaallijn was hoor. Maar het ging over de jood. Ja, ja het ging over... Want ja. Nathan, de jood, ja. moet bij de sultan... Ja. Uh, die krijgt daar allerlei relaties mee enzovoorts... Ja. Ook via de, zijn dochter, waar de sultan mee wil trouwen. Maar uiteindelijk zette de sultan Nathan voor het blok. Ja. Ja. We hebben drie grote monotheistische godsdiensten hier. He? De islam, ja. het christendom, het jodendom. Ja. Dit speelde ten tijde van de kruistocht. Ja. Dat thema, dat lijkt nu nog wel heel erg actueel. Ik zou bijna willen zeggen dat thema is opeens angstig actueel. Heeft u nog wel eens teruggedacht aan Nathan? Nee, niet aan Nathan, moet ik eerlijk zijn. Want kijk, hier in deze brief is, is die gebeurtenis is veel meer toen van betekenis geweest... Niet zo vanwege de filosofische grondslagen van mijn denken... maar meer omdat er een, een wending in mijn leven is gevonden... dat ik die hele rechtenstudie niet gedaan heb... en toen ben uh, ik die, die, die, die het leger in moest, of de luchtmacht in moest. Dat is eigenlijk de reden dat ik dat zo beschreven heb. Het is niet zo dat dat thema wat toen in dat stuk was... dat ik daar toen bezig mee ben geweest. Dat is niet zo. Bovendien speelde die integratieproblematiek toen. Dus dan praat ik over 1964. Ik ben drie jaar. Over 1964, dat speelde natuurlijk uh, niet... Eigenlijk helemaal nog niet. Ik heb in mijn politieke carrière veel met het recht te maken gehad. En door de snelle maatschappelijke veranderingen. De toegenomen instabiliteit in de wereld en in Nederland... door de aanslag op 11 september 2001 op de Twin Towers in New York... en door de gekte die over Nederland, over politiek Nederland... door en na Pim Fortuyn is gekomen... is het begrip rechtsstaat voor mij cruciaal geworden... Daar had zo'n meestertitel mooi bij gehoord. Daar staat tegenover dat mijn leven wellicht een geheel andere wending had genomen als ik wel was afgestudeerd. Of dat leuker en rijker zou zijn geweest als mijn leven nu is geweest... van officier verkeersleiding bij de Koninklijke Luchtmacht tot en met vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, dat weet ik niet. Wat zou er anders zijn geweest als u wel die meesterstitel had gehad? Ja, die vraag die heb ik ook inderdaad zelf in die... Ik heb er geen idee van. Kijk, in de eerste plaats ik ben ik rechten gaan studeren... omdat ik niet zo goed wist wat ik wel moest gaan studeren. Het is wel zo dat ik gaandeweg dat rechten, in ieder geval een aantal vakken, als maar leuker vond. Maar ja, op een gegeven moment waren er andere dingen nog leuker. En wat je dan... Dat was toen in die tijd in ieder geval zo. Je moest binnen bepaalde tijden je tentamens doen. En als je dat niet deed, dan, dan was de tijd op. En dan moest je in dienst. Dus de, de, zo moet je dat voorspelen zien. Ja, ik probeer me natuurlijk die, die jonge Hans Dijkstal voor te stellen. <coughs> die veel liever uh, op de muren van Jeruzalem staat. Die veel liever op het podium staat. Was dat ook al saxofoon toen? Uh, ja, maar ik ben ook gaan drummen toen. Ja. Ah. Beide ja. ja. Wat nou als we die kant verder waren opgegaan? Ja, kijk, dat is... Uh, achteraf misschien vind ik dat mensen die de gelegenheid hebben... in de culturele sector uh, door te gaan... muzikus, toneelspelers schrijven... dat je heel jaloers op die mensen kan zijn. Even vanuit de veronderstelling dat ze ook een heel succes hebben. Want het, het kan natuurlijk ook een heel armoedig en eenzaam bestaan zijn. Maar dat lijkt me inderdaad fantastisch. Maar ja, dat deed zich bij mij in die zin niet zo voor. Ik heb wel van school uit veel cultuur... Op school deden we heel veel aan toneel en muziek en uh, literaire avonden... en weet ik veel wat allemaal meer. Dus ik heb veel meegekregen. Maar het is niet zo dat ik toen een idee had... ik moet in die richting verder. Zo, daar was ik ook nog niet goed genoeg in. Dat deed zich niet, niet zo voor. En uh, zoals gezegd, je, je werd toch wel verondersteld uh, om je studie af te maken. En dan, uh, toch, ja. en dan toch die studie verspelen door honderd uh, keer te gaan figureren. Ja, door de ja, door niet luisteren naar de waarschuwingen van de verstandige mensen om je heen en je mee te laten sleuren. Door de fantastische avonturen die het leven op die, op die leeftijd biedt. Want nu is het ja. natuurlijk te laat. U schrijft het zelf. Ja. Het is te laat om de jonge Hans zelf daarvoor te waarschuwen. Ja. Ja, oh, daar maar, komt het water. ja, daar komt het water. Dat hebben we hard nodig hier. Misschien moeten we even beschrijven. Onder wat voor drukkende hitte we hier zitten te werken. Ja. Okay, Dank je wel. Ja. Dank u wel. Ja, jaloers. Het is wel het woord wat u zelf in de mond neemt. Ja. Ik heb, ik heb wel eens achteraf, in alle interviews gezegd... een gemiste kans... Ja, dat ik niet met mijn bandje op de boulevard in Cannes toen we 20 of 21 waren, gaan spelen met zo'n vast ritme in zo'n dag... dat je, je speelt uh, smiddags, een klein stukje van de avond. Daarna ga je op stap, s'ochtends slaap je op het strand... om smiddags weer te gaan spelen en dan haal je geld op. Dat is natuurlijk een soort totale vrijheid die je dan hebt. Maar had u dan nog in de jazzwereld van die tijd... Uh, zonder die alcohol en die drugs gekund? Ja, dat laatste had gekund, denk ik wel omdat ik, dat is, ik weet niet, dat is geen, geen, uh, geen verdienste van me, maar ik kan hem heel goed doen. Alsof ik er totaal bij hoort terwijl ik nog gebloot heb, nog gedronken heb. Dus, dus <lacht> ze echt denken, die man die is ook een beetje high, maar <lacht> dat ben ik dan niet. Hoe doet hij dat? Geen idee van. Gewoon, je gaat mee in de flow. <lacht> ik weet het niet. Acteren ja. eigenlijk. Ja, ja misschien maar Ja, dat zou nog best kunnen gewoon uh, acteren. Of is dat weer figureren? Nou, dat hangt er vanaf of hoe centraal je in het stuk staat. <lacht> Hoe centraal stond u in die band? Hoe heette de nee, band? Nee, nee, oh god, dat zou, ik niet, dat, zou, dat zou ik me eigenlijk niet eens meer weten. Er was een band uit Amsterdam en uh, hoe we onszelf nog noemden, dat weet ik eigenlijk niet eens. Nee, net zoals zo. Nee, in een band uh, sta je niet gewoon centraal. Ik jazz niet, vind ik hoor. Dat zijn alle muzikanten. Ja, maar als u die uh, uh, saxofoon vast heeft, dan komt er wel een solo aan. Is fantastisch, maar als die bassist er niet is, dan klinkt het voor geen meter. <laughs> dus, nee, dat, dat leer je. Dat vind ik wel een van de aardige dingen van jazz. Dat, uh, dat die, die instrumenten dan bijna allemaal even belangrijk zijn. Opgezette tijden de een wat meer dan de ander, maar door de bank genomen. Nee, nee, nee dat is het niet. Hm. Want ik ken u ook van het uh, North sea Jazz ja. Festival. In ieder geval toen het nog in Den Haag was, zag ik u dan altijd zitten. Ja. Uh, zoals ik nu, met een koptelefoon op. En dan was u een interview aan het doen voor de radio. Ja, klopt. Uh, over de, de dingen die op dat moment op jazzgebied daar gebeurden. Ja. Uh, dus u deed eigenlijk wel gewoon mee. Ja, nou ja, kijk, ik, ik, ik weet niet hoe het geloof is. Zijn goed, je niet ik, als, uh, als ja. muzikant per se? Ja, nee, maar ik had fantastische avonden. Ik had, uh, de, de drie avonden lang verzorgde ik een uitzending van zeven uur tot één uur s'nachts. Dat was een live uitzending en ik had dus een eigen zaal. En dat had ik dus, zoals wij nu zitten, inderdaad een podium waar ik mensen interviewde. Maar we hadden ook een eigen combo en het was de kunst dat ik die mensen die ik interviewde... zover kreeg dat ze met ons combo wat mee gingen doen. Ah. En zo zijn er een hele hoop hele spontane jam sessions geweest. En uh, dus dat heb ik een aantal jaren gedaan, dat was enig om te doen. Ik had één eis, namelijk dat ik in het laatste vijf minuten op zondagavond één nummertje mee mocht spelen. Dat heb ik ook al die jaren gedaan, zodat ik kon zeggen dat ik dit jaar wederom op het festival <laughs> gespeeld heb. Ja. Het is een, een passie die gebleven is, ja. die jazz. Ja, het is een passie die wel even weg geweest is. Waarom? Ja, ik, denk, ik weet niet precies waarom, want toen, toen ik eenmaal in dienst ging... toen viel dat orkest weg. En toen heb ik daarna een paar jaar, een aantal jaar niet gespeeld meer. Dat ding lag op zolder. En toen is, nou, misschien weer tien jaar daarna is die door een toevallige gebeurtenis dat had met de VVD te maken... met een, met een verkiezingscampagne waarin wat muzie mensen muziek moesten gaan maken. En ik ook. Toen is dat ding weer van de zolder gehaald. En sindsdien... Ik speel nu al 30 jaar lang in dezelfde band. Ja. En hoe heet die? Die heet de Liberal Swing Formation. <laughs> Kijk. Dat is mooi, hè? Heeft u niet ook een keertje met formation met uh, de heer Clinton gespeeld? Nee, dat heb ik niet. Maar er zijn twee momenten geweest dat dat zeer dichtbij was. Het ene moment was toen hij in Nederland was. En toen had de ambass Amerikaanse ambassadeur bedacht dat het zo leuk zou zijn als ik dan met Clinton uh, zou spelen. En of ik mijn saxofoon achter in mijn auto wilde leggen. Ik was toen minister trouwens, dat heb ik gedaan. En hij zou mij dan bellen waar ik dan uh, in zo'n hectische bezoek naartoe moest. En uh, Clinton had in Rotterdam gesproken en die ging naar Delft toe. En dan zouden we in Delft iets organiseren. Maar toen heeft Clinton op het allerlaatste moment besloten... met Hillary poffertjes te gaan eten op de markt van Delft. En is heel, heel dit fantastische culturele moment aan ons voorbij gegaan. En daarna heeft nog iemand dus geprobeerd dat we per satelliet zouden spelen. Hij in Amerika en ik hier. Maar dat bleek onmogelijk. Door de, om door de, de, er zit een tijdsverschil in als, uh, als het geluid van uh, toen over de oceaan En toen bleek dat gewoon technisch niet te kunnen. Ja, ja dan zit en zo even een, een Clinton halve maand naast. Twee, twee keer is Clinton de kans misgelopen om met, om met Hans Dijkstal te spelen. Ja. <laughs> dat is uh, spijtig voor de ja, Nee Ja, absoluut. Daar moet hij nog wakker van liggen, denk ik. <laughs> Ook ja. <laughs> Terug naar de brief. We doen nog een stukje. Ja. Het valt me overigens op dat je wel veel gesignaleerd wordt... aan de stranden van de Noordzeekust en de Middellandse Zee. Velen zullen je oneindig turen naar de horizon zien als ledige tijdsvervulling. Maar achteraf misschien zie ik dat niet zo. Misschien is het al begonnen met je eerste jaren in je geboorteplaats Said. Ik bedoel je gevoel dat de wereld groot is, de avonturen achter de horizon liggen en je je open dient te stellen voor andere mensen in andere landen met andere culturen. Ik heb daar nog veel plezier van in het Nederland van nu... dat behoorlijk naar binnen is gericht en bijna provinciaals aandoet. In de Tweede Kamer van vandaag zijn er meer discussies over hoofddoekjes en dierenleed... dan over de Europese Unie of de ontwikkelingen in de Verenigde Staten of China. Het valt me overigens op dat je veel gesignaleerd wordt... aan de stranden van de Noordzeekust en de Middellandse Zee. Ja. Zoals vandaag weer. Zoals vandaag weer. Um, wat deed de Hans Dijkstal van 21 jaar aan die zee zo oneindig turend... Nou ja, eigenlijk is ja, het is jammer dat we de luisteraars het nu niet kunnen laten zien. Maar we kunnen het ze vertellen. Dat als je nu het raam uitkijkt, mm. dan zie je, het is mooi weer. Een helder blauwe lucht, een blauwe zee. Kleine golfjes hier. En elk golfje komt ergens vandaan. Dus dat roept al de vraag op, waar komt het eigenlijk vandaan? En aan de andere kant zien we een horizon. En we weten dat daarachter iets ligt. Maar wat ligt daarachter? Nou, dat, is, dat zijn, de, dat zijn de, de, de intrigerende elementen van de zee. Engeland, geloof ik. Ja, Engeland, ja. ja maar goed, daar, waar dan precies? En wie wonen daar? Wat doen die mensen op dit moment? Dan zou het leuk zijn om daar ook eens naartoe te gaan. En zo roept dat duizend en één vragen op. De zee roept duizend en één vragen op. Weet, weet u nog... Die, stond u hier, op, op deze ja, plek? Ja, ik, nou, misschien iets verder. Ja, hier op deze plek bijvoorbeeld. Maar inmiddels ook, want ik heb veel gereisd... en ben uh, altijd naar landen die aan zee lagen. Ik heb bij heel veel stranden en heel veel dus, heb ik naar de einde getuurd... Het, het, het heeft een soort magische werking op mij. Ja. En dan vaart er een schip, een vrachtschip. Waar komt die vandaan? En waar gaat die naartoe? Wat heeft die voor lading? En waarom? Dat is een mooie vraag. Moet daar een antwoord op komen? Nou, nou, er hoeft natuurlijk geen antwoord op te komen. Maar het zegt misschien iets over een, uh, over een drive... die misschien toch alle mensen wel hebben. De een wat meer dan de ander. Misschien ook wel uh, dat als je in hele uh, makkelijke omstandigheden geleefd hebt. Dat dan die vragen nog makkelijker gesteld worden. Omdat je weet dat je ook wel mogelijkheden hebt... om aan de andere kant van die horizon te gaan kijken. Maar ik denk dat iedereen het wel in zich heeft. In het verlangen om te kijken hoe zit het in elkaar. Het is nieuwsgierigheid, het is verlangen. Het is ook uh, de wens van je leven nog meer te maken... dan je tot nu toe gedaan hebt. Nou, dat is een combinatie van die dingen. En uh, de, dat vind ik het intrigerende. Van het nodigt geweldig uit. Ik heb overigens ook gevaren, hè? Toen ik 18 jaar was, toen heb ik een eindexamen gymnasium gedaan. En toen ben ik een paar, jaar, een paar maanden werkstudent geweest op de Holland amerika Dus toen heb ik een, gewerkt aan boord naar New York en terug. En nog een kleine cruise. Dus ik heb ook nog een zeemansverleden. Hoef je dat? Wat deed u daar op die boot? Uh, ik geloof dat ik uh, s'avonds wasjes uh, verkocht in de salons. En overdag in een ruimte waar kinderen moesten spelen, milkshakes maakten of iets dergelijks. En Liftboy ben ik ook nog geweest. Gewoon handtespandiensten die... Er zitten dus liften in die enorme ja, schermen. Ja, hallo. Er zijn tien verdiepingen in, in de, toen in de Rotterdam. Dus nee, dat is een heel, hele stad. Ja, ja. Mm -hmm. u, u zegt van, hè, nadenken over wat de mogelijkheden van het leven ja, ja. zijn... of je misschien nog iets anders of iets meer ja. zou je zelfs ja. zou kunnen, te do kunnen doen. Wat dacht die Hans toen? Wat voor meer er allemaal nog in zat? Nou, die, ik geloof dat die Hans toen echt dacht dat de wereld compleet aan zijn voeten lag. En nu? Als we ja, nu ja, over die zee nu uitkijken? Heb ik heb datzelfde gevoel ook nog. Met één beperking is dat je merkt, omdat je ouder wordt, dat je ligt, je, je fysieke mogelijkheden wat afnemen. Hè. Je wordt een beetje strammer. Ik heb, toch, ik heb heel veel gesport, dat doe ik trouwens nog. En ik heb toch fantastische topsportmomenten gehad. Die lukken niet helemaal meer nu. Dus je ziet dat sommige dingen worden wat minder. Wat voor sport heeft u? Ik heb heel lang gehongbald en gebasketbald veel op school. En nu is ik nog, dus dat is de, Voor de oudere heren gaan honkballers gaan softballen. En ik tennis en golf had. Maar het wordt anders. En, en dus de, het feit dat je, dat je lichaam meer beperkingen oproept, betekent ook dat, het, dat je niet meer de wereld aan je voet hebt liggen. Sommige dingen kunnen niet meer. Ja, maar die voeten, die, uh... u bent nu hier blootvoet. voet, ja, ja. u ziet heel sportief uit. Ja. Nee, maar veel kan nog wel. Hè. Dat is natuurlijk voor de. Ja, voor wat de, kan er nog? Ja, ik denk heel veel. Ik denk dat als je wil. Of dat nou is maatschappelijk. Of het is met werken. Of het is cultureel. Met muziek. Of whatever. Ik denk dat uh, als je in de omstandigheden verkeert waarin ik verkeer. En ik denk dat er veel mensen in die omstandigheden ook wel zitten. Ook met niet grote financiële problemen. Speelt ook wel een rol. Dat het een keuze is om actief te blijven. Mee te doen. Uh, datgene wat je gewoon leuk vindt. En dan is de variëteit van wat je kan doen. Is natuurlijk heel groot in deze hmm. moderne, gecompliceerde de samenleving. Ja, ja want u ja. zit in, in vele commissies. Ja. We, we horen het nu ook steeds weer over de, he, de, de inkomens in de publieke ja. sector. Ja. Komt u ja. commissie commissiedijkstal steeds weer terug. Ja. Ja. Um, maar er zijn dus nog steeds meer mogelijkheden. Altijd. Ja. Ja. Dus het boek uh, Hoe, uh, hoe ga ik om met geraniums is aan mij nog niet helemaal gestegen. Hoewel het een mooie plant is. We hebben een stap overgeslagen. Ja. We hebben eh, niet beschreven hoe de Hans Dijkstal uit, die u in uw brieven aanspreekt... hoe die in aanraking is gekomen als toneelfigurant, jongen, als jazzspeler met politiek. Ja. En wat de verwachtingen, wat de idealen, wat de dromen daar waren... Ja. Nou, daar, laten we daar de, beginnen u te, teleur te stellen. Geen enkele verwachting, geen enkele droom. Het is een zeker toeval geweest. Het was wel zo dat toen ik in Amsterdam studeerde... De, toen, toen was je lid van allerlei studentenverenigingen... en ik was lid van de liberale studentenvereniging Amsterdam. Daar was ik lid van. Niet van het koor? Niet van het koor. En in die club uh, werd gediscussieerd over politiek en zo. En toen was uh, Nederland behoorlijk links. En Amsterdam was helemaal vreselijk tot op het communistische aflinks. Dus daar zetten zelf? we ons tegen. Nee, we waren de liberalen. We hadden niks met de communisten. Tot zoiets. Uh, lekker agressief toen in die jaren. Dat was ook allemaal weer. En toen daarna is dat eigenlijk bij mij wat weggezakt. In het, uh, en toen is het een toeval geweest dat ik weer met de politiek in aanraking kwam. Doordat ik in Voorburg woonde. Boven de fractievoorzitter van de VWD in Voorburg. Wie was dat toen? Uh, meneer Frascati of zo heette die. Nee, Ravelli. Ravelle heette die. Ravelli. En uh, die... Nou, ik werd lid. Gewoon zomaar. Het stond toevallig op de muren van, uh, van Den Haag. Ja, stond op de muren van Den Haag. En toen zijn we verhuisd naar Wassenaar... waar men wist dat ik in zo'n commissie had gezeten. Al snel daar in het bestuur. En toen ben ik raadslid geworden. En toen ging het een vloeide gewoon een beetje voort uit het ander. En dan praat ik over begin jaren 70. Hm. Want op een gegeven moment sta je dan aan het hoofd van de partij? Ja. Ik heb een aantal journalisten gesproken uit die tijd. Ja. En die zeiden, Hans Dijkstal is eigenlijk niet gemeen genoeg om een goede politicus te worden. Ja, ik, ik, nou, dat ben ik het niet mee eens. Dat ben, dat ben ik U bent eens. wel gemeen? Afgezien van het feit of ik ook gemeen kan zijn, is, is dat geloof ik toch een echte valse voorstelling van de politiek. Ik ken een aantal toppolitici die ik niet gemeen vind. Want... <clears throat> Stel nou dat u die adviezen had opgevolgd, hè, van ga over tuin heen. Ja. Wees wat gemener ja. in uw standpunt over de immigratie. Ja. Of nou, is dat niet gemener geweest? Het is kwestie van gemeen, maar je moet wel heel goed weten wat je doet. Je verloogt dan twee dingen. Je verloogt jezelf omdat je voor jezelf een bepaalde onderlijn hebt en je verloogt je partij. Kijk, ik vind het langzamerhand, dat zeg ik overigens achteraf hoor, door de loop der gebeurtenissen, misschien nog wel een interessante vraag of ik misschien nog niet een poging heb gedaan om het liberalisme een beetje te redden. En of we daar nog niet vandaag nog een beetje de vruchten van plukken. Want het ging wel erg hard hoor voor die Liberale Partij. Allerlei uh, ideeën die we hadden nog voordat Fortuin was, hoe snel die werden ingeleverd. en we op de golven van de emoties en het populisme en de hype van de dag. opeens dingen totaal anders vonden dan nog geen twee jaar daarvoor. dan dreig je als partij toch je grondslag uh, uh, te verliezen. En uh, ik, ik heb geprobeerd dat, uh, uh, dat te bewaken. En wat heeft u daarin dan gered? Want... U op zich nu als een soort of u zegt... ik heb dat liberalisme ja, ja. proberen te redden, of ik ja, heb het gered. Ja. Nou ja, ik, ik wil, de woorden worden nu nog alsmaar groter dan ik het net zei. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar ik ben altijd consequent geweest in de liberale principes... die we al die jaren aangehangen hebben. Dat is vrijheid. Nou, dat, die hebben we genoeg in het land. Daar gaat het elke dag over. Dat is verantwoordelijkheid. Ja, ik mag uh, bijna geen sigaretten ja, meer op, uh, <laughs> Nee, dat, ja, dat is zeker waar. Het woord verantwoordelijkheid hoor ik helaas wat minder. Maar verantwoordelijkheid is het tweede essentiële uitgangspunt. En het derde essentiële is verdraagzaamheid. En dat woord verdraagzaamheid, dat zijn we in de afgelopen jaren... niet alleen de VVD, maar te veel andere toch opgezette tijden wel erg vergeten. En dan hoort daar ook de sociale rechtvaardigheid bij. Ook Dat zijn de liberale beginselen en daar ben ik altijd consequent voor opgekomen. Toen, nu en morgen. Ja. Steekt het dan niet dat Fris Borkenstein dan zegt... de VVD heeft verloren op die migratie en dat is de schuld van Hans Dijkstal? Nee dat ik uit die partij of als leider moest aftreden met dat zetelverlies is normaal. Dat zijn de spelregels van de politiek. Maar daarna heeft maar mijn partij de fout gemaakt door te denken dat het om links en rechts ging. En als nou maar Dijkstal stevige rechtse taal had uitgesproken, zeg maar over Fortuyn was heen gesprongen. Dan was het goed gegaan, dat heeft hij niet gedaan, dan zullen wij dat doen. En die partij is op een gegeven moment een koers ingeslagen met Hirsi Ali, met Van Donk, met Wilders, met uitspraken. Wat die ik onbegrijpelijk heb gevonden van een liberale partij. Mag ik je alsnog complimenteren met het feit dat je gekozen hebt voor Gymnasium Alpha en, en die opleiding ook keurig hebt afgemaakt. Het geeft je een behoorlijke culturele lading mee. Maar met de wetenschap van vandaag moet ik je wel waarschuwen. Je zult in je leven fabelachtige technologische ontwikkelingen meemaken die variëren van de landing van de mens op de maan tot en met de beïnvloeding van de DNA-structuur van ons leven. Hoewel je waarschijnlijk niet veel zal snappen van die technologie... is het van groot belang dat je die moderne ontwikkelingen met open geest tegemoet treedt. Genoeg gepreek van een 65-jarige. Dat is overigens iemand die anno 2008 lang niet zo oud is als de 65-jarige die jij kent. Vergeet overigens niet van het leven en van de liefde te genieten. Je herinnert je het Latijnse gezegde carpe diem. Getekend jezelf. Ja, daar zit, een, uh, daar zit eigenlijk een hele droevige ondergrond in. Namelijk dat het leven eindig is. Je leeft maar één keer. En uh, eigenlijk is het niet verstandig om je tijd uh, en alles wat er is te verspelen. Oh, en uh, dat is dezelfde Hans Dijkstal die uh, nu zegt tegen de 21-jarige Hans Dijkstal... die oneindige avonden dat je over de ja. zee stond te turen... die ja. anderen misschien ja. als ledigheid zagen... Ja. Die zie ik niet zo. Nee. nee, het is niet zozeer dat het allemaal in de, in, de, in de Calvinistische opvatting... dat arbeid adelt of zo moet zijn. Maar het besef dat het leven eindig is. Ja, wat mij betreft het besef dat je het maar één keer leeft. Dus als je dingen wilt, leuke dingen of belangrijke dingen, whatever... moet je het wel nu doen, want voor je het weet is voorbij. Dat is wat ik hier wil zeggen. En dan, dan biedt het leven heel veel. Maar het is, het is een waarschuwing... Vergeet overigens niet van het leven en van de liefde te genieten. Ja. Omdat de tijd zo snel gaat. Voor je het weet is de tijd voorbij. Is hij te snel gegaan? Het is razendsnel gegaan. Het is voor mij onvoorstelbaar dat ik nu, dus 65, ben en dat ik dat allemaal al gehad heb. Ik heb alleen nog wel enige hoop dat er nog een jaar of 35 zijn waar de rest nog komt. Maar in ieder geval. Voor je het weet is het voorbij. Dus geniet ervan. Op het moment dat het zich voordoet. Dus dat is het dat laatste. Heeft u dat dan niet gedaan? Ja, ik wel, maar ik, ik zeg dat nog maar even zeker Terf, nou, de tegen, al van, van... tegen die 21-jarige op dat moment... dat hij dat wel even aan moet denken. Maar die, die, dus, die, ja. die waarschuwing zou niet nodig zijn? Achteraf niet. Als hij toen wist wat het, ik nu weet, dan is het gelukkig niet nodig geweest. Maar toen wist hij dat niet. En waarom schrijft hij hem dan toch op? Ja, ik vind het eigenlijk geldt voor iedereen. Dat geldt eigenlijk voor mij nu nog. Eigenlijk schrijf ik hier mezelf ook nog toe. Het is een soort bezwering... Misschien wel een beetje een. Ja, DM. Ja, ja. Maar het helpt je wel vooruit. Hè? Ja. Je staat s ochtends op. Je hebt twee mogelijkheden. Je kan in die spiegel kijken en zeggen, dit wordt weer zo'n vreselijk. Wat kan er vandaag allemaal niet misgaan? En nu ik goed, ik goed kijk, ik zie er ook niet zo best meer uit. Ook. Ja. En je kan natuurlijk. Nee, wacht je kan natuurlijk ook in die spiegel kijken en zeggen: ja, ik ben een dagje ouder geworden. Maar het begint vandaag allemaal weer opnieuw. En als ik het wil, dan kan het. De meeste Vers mensen aan kant. De meeste mensen die dat zeggen. Die naar de toekomst willen kijken. Ja, ja. Die doen dat omdat ze niet naar het verleden willen kijken. Daar ben ik het niet mee eens. Ik vind naar het verleden kijken heel interessant. Er valt veel van te leren. Moeten we vooral doen. Ik ben groot voorstander van nog meer geschiedenis op de middelbare scholen en zo. Maar het gaat over weer elke dag de keuze die je hebt om er vandaag en morgen uh, weer verder wat van te maken. Mm -hmm. Voor jezelf en voor je omgeving. In deze brief staan. Veel interessante dingen. Ik heb natuurlijk ook gekeken naar wat staat er nou eigenlijk niet. U noemt niks van uw persoonlijke leven. Nee. Um, ik heb daarna heb ik nog gevraagd of ik mensen mocht bellen uit uw nabije omgeving. Ja. ja. Heeft Hans Dijkstal een vrouw en kinderen? Die heeft hij wel, maar ik ben vanaf het moment dat ik in de politiek actiever werd en het ook openbaarder werd, heb ik ook in overleg met mijn vrouw... en later ook met mijn dochters dat deel van het privéleven buiten mijn optreden gehouden. De Hans die u aanschrijft, de hands die, u schrijft, die heeft dat allemaal nog niet? Nee, dat is juist. Ik had hem misschien dat ook nog wel kunnen aanraden. Ik denk, Wat? Dat als je, als je in het publieke leven komt. Houd dan privé en werk, zal ik maar even zeggen, verscheiden. Uh, ik, ja, ik had de brief ook aan mezelf kunnen schrijven hè, en hem aan niemand kunnen laten lezen. Dan mm -hmm. was het misschien ook wel een andere brief voor. Ja, wat was er dan anders voor? Hè? Dat kan ik u niet zeggen in deze openbare uitzending. Nee, dat is, dat is een heel andere, uh, dat het was een heel andere situatie geweest. Ja, ik... Ja, ik... weet niet of ik trouwens die behoefte dan nog had gehad om mezelf een brief te schrijven. Hier vond ik het wel aardig, omdat ik natuurlijk toch, kijk als u er goed doorheen lijst, gebruik ik deze brief om nog een paar boodschappen mee te geven aan u en anderen. ja. Is dat de reden dat u nog mee, dat u meedeed? Ja, dat is de reden dat ik nog meedeed. Dat is de reden dat u überhaupt nog nu uh, toch wel redelijk actief ben, uh, ook in, uh, in ja, niet echt in de politiek, maar in ja. aanpalende terreinen ja. en ook in de publiciteit. alles waar je mee bezig ja. bent. Ik zelf heb mijn hele jeugd doorgebracht uh, met een vader die multiple sclerose had. Ja. Ja. Dat is een, een privé-ding ja. dat alles uiteindelijk in je zijn, in je wezen, in waar je voor kiest, ja. Ja. beheerst. Ja. Dat is waar. En zo, zijn, zo heeft iedereen dat in zijn leven, heb ik ook gehad... maar daarmee is nog niet gezegd dat je dat ook... Uh ik zeggen, uh, dat je daar komt van moet doen. Maar daar moet u die jonge Hans toch voor waarschuwen? Of, of ja, dat overzien? zou ik gedaan hebben in een brief die ik aan mezelf geschreven had... die niet openbaar zou zijn gemaakt. Maar in, zodra je in de openbaarheid treedt... komen er hele andere facetten bij die je ook mee moet wegen. En die heb ik vanaf het begin af aan... of vanaf het moment dat ik wat actiever werd in die politiek en ook openbaarder werd, is heb ik die lijn getrokken. En die hou ik vol. U heeft hem uh, twee keer verlaten. Ja. Dit was net een enkele keer geweest. Hem weet niet precies waar, maar er zijn een paar momenten geweest dat ik, dat ik er iets over verteld heb. Ja. In 1996 en 1997? Ja, dat zou, dat zou kunnen. Ja. Ja. Ja. Maar heel weinig. Als je kijkt hoeveel ik opgetreden ben. Ja, ja. nee, het is ja. een paar promiel van je yes, optreden. Een paar <laughs> Waarom ja. toen wel? Dat weet, dat weet ik echt niet meer. Dan moet ik even die interviews weer teruglezen. Dat, dat weet ik niet precies meer. Maar misschien omdat het, zich toen, omdat het ook toen ging over iets wat ik het heel kinderachtig had gevonden. Om iets te verzwijgen wat ik, wat, wat ik toch heb. Sorry, die geest meer. Maar zelf heb ik nooit de behoefte gehad daar veel over te etaleren. Uh, om de redenen die ik net noemde. Ja. Want ik en, en de luisteraar die, die weten nu, Hans Dijkstal... Ja. Ja. Uh, gaat niet de populistische kant op, want is trouw aan zichzelf. Ja. Um, ik, we hoorden dus nu pas dat u een, een vrouw en twee dochters heeft. Nou ja, dat was wel langer bekend hoor, maar. Uh... Ja, ja? Maar u had ook twee zoons? Ja, nou ja, goed, dat is, uh, dat is zo, ja. Maar het is zoals gezegd, je trekt een streep en die heb ik om goede redenen getrokken. Ook, ook in, uh, over, in overleg en in relatie tot mijn vrouw en mijn, en mijn beide dochters. En uh, daar hou ik aan vast. Deze brief doet daar niks toe af of van. Terwijl het natuurlijk wel in mijn leven essentieel geweest is. Of in ieder geval van grote betekenis geweest is. Ja. Maar zo zijn er wel meer dingen. Wat ja. twee ja. zoons verliezen. Ja. ja, ja. Het is niet nee. niks, uh, absoluut. Daar kun je toch niet overheen schrijven? Ja, ik kan er wel overheen schrijven in een brief die voor de Icon Radio uh, wordt voorgelezen en behandeld. Ik zou er niet overheen schrijven als ik echt mezelf een brief had geschreven. Maar dat doe je niet. Je gaat niet eens in jezelf een brief schrijven. Dat gaat hier razendsnel in die computer. Gaat dat door. Ja, wat... ik zie de teleurstelling op uw gezicht. Maar ja, dat is de realiteit <laughs> ook van dit gesprek. Wat voor teleurstelling ziet u op mijn gezicht? Nou, dat er een grens is die ik niet over wil. Ja. Hoe is het voor u om te merken dat ik dat weet... Dat u twee zons nee, verloren dat, heeft? Nee, dat, dat, dat, dat, dat schokt me niet. Omdat ik weet dat dat heeft wel eens hier en daar gestaan. Ja. Dus dat, en ik weet dat alles tegenwoordig in de computer zit. Dus je drukt op één knop en er komt toch alles weer terug. Nee, dat, dat, dat, dat weet ik. Ik ben er in de zekere zin ook op geprepareerd dat dat voor kan komen. En dan weet ik ook dat mijn antwoord is dat ik daar verder niet meer... op ingaan. Toen, toen u hier nu naar de, deze stand, ja, ja, ja, ja. kwam, houdt u in uw hoofd? stel ja, niet, dat u het weet... niet, niet in mijn hoofd, maar dat zit erin, ja. Dat kan niet weten. En hij begint over privé. En dan uh, weet ik ook nog zeg maar. Ook allemaal ook geen probleem, maar we hebben niet druk om. Want u bent... Um, wie je ook spreekt over Hans Dijkstal. Het is een prettige, joviale man. Dat weet, dat weet ik niet. Sommigen zeggen niet hard genoeg. En daardoor is hij ja. toch altijd wel... Ja. Net niet helemaal tot die top ja. gekomen. En misschien. figurerend op die muur blijven staan. Ja, misschien. Maar kijk, je kan terugkijken op je leven en zeggen... Ja, dat ben ik allemaal niet geworden. Dan wordt het weer een lange reeks van mislukkingen. En je kan ook allemaal terugkijken. Zeg, het is al wel fantastisch wat ik allemaal mee heb mogen doen. Tuurlijk, maar ik wil u ook niet put in Nee, nee, nee, nee, nee, nee maar ik wil, zo kijk ik er zelf ook wel naar. Hoor. Maar ik wil, ik wil wel snappen... iemand die zo'n publieke functie heeft gehad. En nog heeft. Nog steeds in de kranten staat. Um, hoe die er in godsnaam heeft kunnen, uh, mee heeft kunnen omgaan... dat hij twee zoons verliest... Dat, dat moet toch dat moet je toch helemaal dat moet er iets met je doen ook in dat professionele leven. Ja, maar goed, dat is ook een manier van hoe je ermee om bent gegaan, niet alleen zelf, maar met je, met je vrouw en je kinderen en je familie. En, en dat, dat heeft allemaal zijn plaats gekregen en het heeft verder is het niet van grote relevantie voor mijn publieke opereren. Maar wel voor uw voor persoon? Ja, voor mijn persoon natuurlijk wel. En voor mijn vrouw ook. Natuurlijk heeft het allemaal enorme betekenis. Maar daar gaat dit gesprek niet over. Daar gaat deze brief niet over. Nou, nu, nu hebben we het er wel over. Ja, ik heb het er vooral over dat ik het niet over wil hebben. <lacht> en u heeft het er over dat ik er meer over zou ze moeten zeggen. Dus. <lacht> ja. Dus, ja, ja. Ja, ik ik ben de... vereerd door de vragen. <lacht> en ze zijn ook essentieel. Maar ik hoef niet overal antwoorden te geven. U gaat over de antwoorden. Zo is het. Dat vond ik ook fantastisch van Plasterk. Die vindt die salarissen van die, van die uh, televisiemensen te hoog. En hij heeft geloof ik ergens gezegd dat het toch wel gek is... dat degene die de vragen aan de premier stelt... meer verdient dan de premier die de antwoorden geeft. Dat vond ik toch ook wel een geester. Ja, maar nu neemt u mij rol over en stuurt u het gesprek ergens ja, anders ja. heen. Zo is het. En in dit geval denk ik <lacht> dat het nog steeds wel zo is... dat degene die tegenover mij zit uh, meer salarissen heeft dan ik. Ja, dat is ook waar, <lacht> <lacht> denk ik. Ik denk het wel, ja. Ja. U verbetert nog even op de brief de naam van Guus Hermes? Ja, dat had ik. Ik heb het niet gezien. Natuurlijk, eronder, hij heet Hermes. dus is een tikfout die ik niet gezien heb. U wilt het wel perfect doen. Ja, nee, maar dit is ook niet, niet, niet stijlvol tegenover een groot acteur. Was een groot acteur, Guus Was u een groot acteur? Nee, helemaal niet. Maar in nee, uw vak? Het is... Nou, nou ja, in zoverre. Ik, ja, het is wel interessant dat u dat vraagt. Omdat ik wel alle, door de tijd heden ook geleerd heb, ook door mijn leermeesters. Dat, uh, dat geldt niet alleen voor de politiek, hoor. Dat het uh, toch altijd onder, om een mix gaat van vorm en inhoud. De politiek gaat over de inhoud, moet ook over de inhoud gaan. Maar als je dat moet communiceren met anderen, dan is de vorm ook van groot belang. En die vorm, uh, op allerlei manieren speelt dat een rol. Dus de manier waarop je staat, hoe je beweegt, hoe je kijkt. En in de Kamer, al die Kamerdebatten, ik heb er zoveel gedaan. En ik denk dat ik met zoveel plezier aan terug. Ik ben bijna nooit van uitgewerkte teksten uitgewerkt. Altijd van aantekeningen. dat dus je staat. In, en daar ontstaat ook iets theatraals in. Waar je ook weer voor moet oppassen dat het niet te theatraal wordt. Je moet er een balans in, uh, in vinden. En u had het al over de um, geschiedenisboekjes, als we nog weer ja. 45 jaar verder zijn. Ja. Ja. Wat zal daarin staan over Hans Dijkstal? Ach, het is zo moeilijk. dat is zo moeilijk uh, om in te kijken. Maar denk... eerder, ja. eerder een hoofdpersoon of eerder een figurant? Nou, ik vind die tegenstelling iets te groot. Geen figurant. Daar ben ik toch te centraal geweest in het kabinet en in, de, in mijn partij. Maar ik ben geen... Uh, uh, uh, ik geloof niet dat ik geboekstaat zal worden als de grote politieke leider of iets dergelijks. En uh, dat is, uh, vind ik ook eerlijk gezegd niet zo erg. Ik zou het al heel prettig vinden als erkend wordt dat ik niet helemaal ongelijk heb gehad. En met name op de meer essentiële punten die ook in het gesprek waren. Want dan, dan zou het een soort erkenning zijn geweest voor iets waar ik toen me heel druk om heb gemaakt... en ook veel zorgen over had en tot op zekere hoogte nog zorgen over heb. Dus als dat er staat, dan denk ik, nou, oké. Okay. U zou het niet erg vinden om herinnerd te worden als... die figurant op de muur met het onherkenbare masker op? Nee, maar dat is het niet. Dat, daar ben ik nog niet bang voor dat dat het beeld zal zijn. Huh? Nee, daarvoor, daarvoor is... Uh, dat geloof ik niet. Nee, je hebt meegedaan op het grootste politieke spel. Er is een ene enquête geweest, dat was vlak voor de 11 september... waarin ik, geloof ik, op dat moment de gedoodverfde minister-president was. En Melkert niet, Dat ging over die strijd. Maar ik heb dat zelf nooit zo serieus geworden. ik ben daar ook nooit zo mee bezig geweest. Ik ben wel bezig geweest met te proberen het goed te doen. Ook in je campagne, wat er ook maar niet met die vraag. Maar het is een spel. Ja, in de zekere zin een spel. Bij een spel win je of je verliest. Ja, ja. Ja, ik, weet niet, ik, heb, ik heb wel verloren toen in 2002, maar achteraf niet ongelijk gehad. Dus dat is een gecompliceerde positie. Hm. <laughs> en misschien staat dat wel in die geschiedenis. Hij verloor, maar hij had niet ongelijk. Dat is toch een mooie zin. Heel <laughs> ja, ja. veel dank. Ja, meer ja, Dank je wel. U hoorde Vito Oost in een gesprek met Hans Dijkstal in de serie Brieven aan mijn jongere ik. Uit het programma De Andere Wereld, een bijdrage van de Icon eerder uitgezonden in 2008. Hans Dijkstal werd geboren op 28 februari 1943. Hij overleed vorig jaar in mei op 67-jarige leeftijd. Dit is Radio 1. U luistert naar Max met het programma Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen die kunt u mailen naar nachtvluchten omroepmax Nachtvluchten.apenstaartje.omroepmax.nl. omroepmaxnl Schrijven kan ook dat adres is postbus 518 1200 Alpha Mike in Hilversum. En wilt u nog eens iets opnieuw nalezen over onze programma's... of opnieuw beluisteren, dat kan via de site nachtvluchten.fm. Daar staat trouwens rechtsbovenin, in die site, staat een uh, blauwe balk... en daar kunt u uw adres invoeren. En dan bent u geabonneerd op de nieuwsbrief van Radio 1 van Max. En daar komen alle informatie- en wetenswaardigheden langs... met betrekking tot de Radio 1-programma's van Max. We zijn toegekomen aan het laatste uur van onze uitzending deze week... daarin de hekken van onze themamaand... Nachtvluchten in actie, Aris Jan van Eck. Verwoed wereldverbeteraar waar het gaat om donorschap. Hij is voorzitter van de Donorregistratiecommissie... van de Stichting Sport en Transplantatie. Het is een hele mond vol, maar hij is hier live aanwezig... om alles aan ons uit te leggen. Graag tot zometeen.